Mousschreurs met het NOS Journaal. In bos en tussen groepen voetbalhooligans. Nieuwsuur meldt dat er de afgelopen jaren in het geheim al tientallen keren van dit soort free fights zijn geweest. Bij die gevechten waren hooligans betrokken van onder meer Feyenoord, Fortuna Sittard en Standaard Luik. Ze spreken voor elk gevecht af hoeveel man aan meedoen en welke regels gelden. De gevechten zijn op afgelegen plekken omdat in stadions meer toezicht is. De orkaan Matthew is over zijn hoogtepunt heen, maar, niet, maar de problemen aan de Amerikaanse oostkust zijn nog niet voorbij. In North Carolina en Virginia worden nog windsnelheden van 120 km per uur gemeten en er valt veel regen. En nog steeds zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. In de VS zijn inmiddels 15 mensen omgekomen door Matthew. In Haiti honderden doden. Een klokkenluider die in de jaren 70 een grote atoomspionage aan het licht bracht... wil eerherstel en een schadevergoeding. Frits Veerman vindt dat de Nederlandse overheid hem slecht en onrechtvaardig heeft behandeld... En stap daarom naar het huis voor klokkenluiders. Veerman waarschuwde 40 jaar geleden voor de Pakistanse spion Abdullah Khan. Later bleek dat hij informatie had gestolen bij uraniumproducent Urenco. Veerman raakte zijn baan kwijt en zijn carrière was voorbij. Khan werd veroordeeld in Nederland, maar het vonnis werd na een vormfout vernietigd. De Duitse politie heeft opnieuw een inval gedaan in een woning in Gemnitz... in de klopjacht naar een 22-jarige Syriër. Die zou een aanslag willen plegen op een Duitse luchthaven. Gisteren werd in Gemnitz al een andere flat doorzocht. De zoektocht naar de Syriër is verder uitgebreid. Zwaar bewapende agenten doorzoeken alle auto's, taxis en bussen... naar vliegveld Schöneveld in Berlijn. Het weer steeds meer opklaringen. Het wordt opnieuw een frisse nacht met temperaturen net boven het vriespunt. Morgen wolkenvelden, maar ook af en toe zon aan de kust kan hem bijvallen. Het wordt ongeveer 13 graden. En dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam... tussen Knoop het en Eindbrugge 7 kilometer... met 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Den Haag bij Knoop het 3 kilometer... daar is de rijbaan door werkzaamheden tot maandagochtend 5 uur dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum... daar staat tussen Geertruilenberg en Nieuwendijk 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in Ziervm. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Each Sigo sin tu mirada, dime Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira.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 together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 Sometimes I feel been through, I will make it up to you, I'll promise to. Bye.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 Yo que vas conmigo rumbeamos como el lloras casi un río te